Reddingsdiensten proberen hen te bevrijden. Er wordt zuurstof naar beneden gepompt om de mijnwerkers in leven te houden. Die zitten op een diepte van ongeveer 220 meter. Vijf mijnwerkers zijn al naar boven gehaald. De explosie is mogelijk veroorzaakt door vrijgekomen methaangas. In Turkse mijnen gebeuren vaker ongelukken. Onder meer doordat veiligheidsregels worden overtreden. Staatssecretaris Dijksma heeft aangifte gedaan tegen de oud-directeur en oud-bestuursleden van een school in Arnhem. Volgens haar is bij de Arnhemse buitenschool vermoedelijk voor zo'n 350.000 euro gefraudeerd. De staatssecretaris werd vorig jaar van de onregelmatigheden op de hoogte gebracht door het huidige bestuur. Dat had na een fusie ontdekt dat er iets mis was. Zo zou er gesjoemeld zijn met dienstverbanden en zouden er onterechte salarisbetalingen zijn gedaan. Het blad Quest is gekozen tot tijdschrift van het jaar. De jury noemt het populair wetenschappelijke blad zowel een creatief als een commercieel succes. Quest heeft zich volgens het juryrapport ontwikkeld tot een crossmediaal platform met een vernieuwde website, een wekelijkse radiorubriek en ieder kwartaal een special. Op het jaarlijkse Gala werd Frans Castau van Libelle gekozen tot hoofdredacteur van het jaar. Ze wordt geprezen om haar lange termijnvisie en haar gevoel voor wat de lezeressen van Libelle willen. De Braziliaanse spits Ronaldinho is door het blad World Soccer uitgeroepen tot beste voetballer van het afgelopen decennium. Ronaldinho was in 2004 en 2005 als speler van Barcelona de beste voetballer van de wereld. Inmiddels speelt hij voor AC Milan. De lezers van World Soccer verkozen Ronaldinho boven de Argentijn Messi, die tweede werd, en de Portugees Cristiano, die als derde eindigde. Ruud van Nistelrooy was de beste Nederlander op plaats 24. Het weer vannacht en overdag bewolkt en af en toe regen of motregen. Middagtemperatuur tussen 7 en 10 graden. In het weekend verandert er weinig.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 Zo inside hier, Kaza Flair, er war ein der zu dose In the money banking, he was a man who was a man who was a was a Frauen, who man who was a man who was a man who was a man was a man who was a man who was a man who was a man was a a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 Oh, <laughs> be my brother. It don't matter if you're black or. Light in your...